De vlinderprinses. Er leefde eens een prachtige prinses. Met zo'n mooie huid, net als haar ziel, met betoverende ogen, waar je in verdronk. Ze was beroemd in alle omringende koninkrijken. Niet alleen om haar schoonheid, maar ook om haar verstand en intelligentie. Vele prinsen wilden haar ridder in glimmend harnas worden, maar faalden. Een man met magische krachten die de oceanen kon laten opdrogen, werd enorm verliefd op de prinses. De tovenaar reisde naar het kasteel om de hand van Skyla te vragen. Mooie prinses, ik ben gekomen om je hand te vragen in het huwelijk. Maar de prinses weigerde. Jij bent niet waardig. Dit maakte de tovenaar erg kwaad. Hij hield te veel van haar om niks meer te doen. Dus veranderde hij haar in een vlinder. Ze verdwijnen als sneeuw voor de zon... voordat iemand doorhad wat er gebeurd was. Hij beloofde haar dat ze haar leven terug zou krijgen... zodra ze hem zou trouwen. En nog steeds weigerde Skyla. Mooie prinses, waarom weiger je me nog steeds? Jij bent niet waardig. Niet waardig, maar jij bent een vlinder. Hou van me en ik zal je terug veranderen in een mens. Nooit! Maar op een avond kreeg ze de kans om te ontsnappen. En dat deed ze. Wat is er nodig, prinses, zodat jij het met me eens. Ze is weg! Vliegen is vermoeiend. X. Ga weg. Au. Heel eventjes vergat de prinses dat ze een vlinder was. Maar de koppige prinses veegde haar tranen weg en ging door. Oh nee. Dit? Wie is mijn nieuwe bezoeker? Ik ben de prinses. Wat een prachtige vlinder! Waarom heb je schilderijen van mij aan je muur? De schilder kon haar zacht gesmeek niet horen, want de stem van de prinses was zo zacht dat zelfs een mug het niet kon horen. Bevonden jij de schilderijen van de prinses? Ze is de mooiste vrouw die ik ooit heb gezien. Haar gezicht komt in mijn dromen voor. Daarom schilder ik haar. Maar ik ben de prinses. Wat doe je nu? Laat me gaan. Geen zorgen nu. Zo, daar ga je in, mijn nieuwe vlindervriend. De schilder vangt de prinses. Niet wetende dat het de prinses is die hij het meest bewondert. Twee dagen later... Toen haar vleugel geheeld was, liet de schilder haar weer vrij in de natuur. De prinses vloog en vloog, maar wist niet waarheen te gaan. Oh, o, oh, jee! Waar moet ik naartoe? Ze vindt een waterval. Het herinnert haar aan de waterval waar ze elke volle maan naartoe ging en zong uit volle borst. Ze begint stilletjes te huilen en een droevig liedje te neuriën. Wat ze niet wist is dat de waterval het huis was van een godin. Je hebt een prachtige, geweldige stem, mijn kleine vlinder. Ik ben een prinses. Ik hoorde je neuriën vanuit mijn huis van water. Neuriën, ik was aan het zingen. De prinses snapt nog steeds niet dat de wereld niet haar echte stem kan horen. Eenvoudige stervelingen kunnen je niet horen. Ik zal je de kracht geven van de stem. De echte stem van de prinses is nu te horen. Prinses Vlinder zingt uit volle borst. Wat zoveel indruk maakte op de godin dat ze Skyla één enkele wens gaf. Dank je, godin. Ze vertelt de godin haar verhaal en zegt haar dat het haar wens is om haar menselijke vorm weer te krijgen. Oh, ik kan dat helaas niet doen. Want de vloek is te sterk om voor altijd weer terug te draaien. Wat bedoel je met voor altijd? Ik kan je je menselijke vorm weer geven, Maar alleen voor twee minuten. Dank je, dank je. De enige manier om de vloek echt te breken... is degene te de doden die je vervloekt heeft. Die verschrikkelijke oude tovenaar heeft dit gedaan. Als je deze tovenaar kunt verslaan... dan zal je weer een mens worden. De prinses vertelt dat haar twee minuten zouden komen... wanneer ze het echt nodig had... Als dan de twee minuten voorbij zijn, dan zul je weer een vlinder zijn. Eeuwig, als je de tovenaar niet kunt doden. Ja, godin, ik weet wat ik moet doen. Oh, mijn kleine vlindervriend is teruggekomen. Je moet me helpen. Help me, alsjeblieft. En je kan praten. Waarmee kan ik je helpen? Ik ben prinses Skyla. Je moet me helpen om weer een mens te worden. Ik snap het niet. Hoe kun jij nu een prinses zijn? Het onderwerp van liefde en genegenheid al deze jaren? Jij bent... maar een vlinder. Een verliefde boze tovenaar veranderde me en hield me gevangen. Ik ontsnapte maar net aan zijn adelaar. Ik ben hier terechtgekomen toen ik ontsnapte. De schilder had nu een dilemma. Kon deze pratende vlinder nu echt prinses Skyla zijn... Je moet bewijzen dat je de prinses bent. Onzin! Dus moet ik maar alles geloven wat iedere vlinder die mijn huis invliegt, vertelt? Goed dan. Vraag me iets wat alleen een echte prinses zou kunnen weten. Hmm. Wat kreeg je van je vader op je zesde verjaardag? Dat is makkelijk. Een geweldige pony. Waar ik nu nog steeds op rijd, of deed, toen ik een mens was... Correct? Oh jee, je bent echt de prinses. Ik ben zo vereerd om je in mijn huis te hebben. Ja, ja, vereerd. We moeten opschieten, de tovenaar. Natuurlijk, mijn prinses. Jeetje, wat doe je? We moeten nu meteen weg. Moet ik de tovenaar aanvallen met mijn blote handen, mevrouw? Ik heb wapens en bescherming hier ergens. Niet de meest geweldige strijder. En toch, toen hij zo voor de prinses stond... klaar om zijn leven voor haar te geven... ontwaakte er iets diep van binnen. Hoe lang heb je me al geschilderd? Sinds de dag dat je werd geboren. Ik vond je een fascinerend onderwerp. Ik wist niet dat je zo'n ideaalbeeld zou worden. De prinses realiseerde toen... dat deze schilder diegene is... waar ze haar hele leven naar op zoek was... Moeten we niet gaan, mevrouw? Uh, oh, ja, we moeten ons haasten naar het kasteel van de tovenaar. Ik breng ons er naartoe. Ze reizen naar het duistere en donkere kasteel van de tovenaar. Zijn slaapkamer is hier. Misschien hè, kunnen we hem al verslaan voordat hij wakker wordt. Laten we het hopen. Ik ben niet zonder ridder. Wie is daar? Oh jee, wie durft er mijn huis binnen te komen? Het is prinses Skyla en haar dappere strijder. Deze kwaakezel moet mijn tegenstander zijn? Ah! Oh nee, mijn prinses! Je werd mens om me te redden. Jij bent mijn ridder, mijn echte prins. Toen hij haar dood aan het gaan zag, bedacht de tovenaar zich. Of ze nu hetzelfde voelt of niet. Ik hou te veel van haar om haar te laten doodgaan. Hij is weg! Ik ben weer een mens! Laten we naar huis gaan, mijn prinses. Ze stelen een paard uit de stallen van de tovenaar... en beginnen de tocht naar huis om een nieuwe leven samen te beginnen. Voor altijd gelukkig...